8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door uw mix van nieuws en sport. Een studio vol gasten over natuurlijk, de PVV en de Tour. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser.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 De man die in 2010 een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets gooide... komt op vrije voeten. Het proces in hoge beroep is nog niet afgerond... maar het gerechtshof in Den Haag... heeft de voorlopige hechtenis van Erwin L. geschorst. Het gerechtshof zegt dat L. vrijkomt... omdat zijn persoonlijk belang nu zwaarder weegt dan het algemeen belang. L. werd door de rechtbank veroordeeld... voor het beledigen van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander... en prinses Maxima, voor het vernielen van de Gouden Koets... en voor poging tot mishandeling van twee lakeien... die naast de koets liepen.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 Die kwam vandaag toen minister Clinton van Buitenlandse Zaken haar condolences aanbood... aan haar Pakistanse collega voor de omgekomen soldaten. Het dus weer nog. Vanavond zijn er meer opklaringen en neemt de kans op een bui af. Morgen wordt het 23 graden op de wadden tot ongeveer 27 in het oosten. Maar wel kunnen er enkele stevige buien ontstaan. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Radio 6.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, een volle studio vanavond tot 11 uur. We praten over de PVV, de Tour, de JSF en nog veel meer. Eerst tennis, we gaan naar Wimbledon. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Marcella Mesker. Ja, het is uh, heel erg spannend. We zitten aan het slot van de derde set. Het staat uh, 5-4 voor Sabine Lisicki tegen de uh, landgenote Angelique Kerber, maar die serveert op 40-15. En kijken of ze gelijk kan maken. De backhand van Kerber, de backhand van Lisicki, die gaat uit en dus wordt het 5 gelijk. Het stond 5-3 voor Lisicki, die eigenlijk zelf al door het oog van de naald is gekropen, want ze stond 6-3 3-0 achter en overleefde in de tweede set drie matchpoints. Dus we gaan hier tot het gaatje. We zijn al een hele tijd bezig. Het typische wedstrijd tussen twee speelsters uit hetzelfde land. Die kennen elkaar vanaf hun zevende, achtste jaar. Hebben hun hele leven tegen elkaar getennist. En dan hier vandaag in de kwartfinale op Wimbledon. Prachtig verhaal natuurlijk voor Duitse tennis. Maar af en toe ook die zenuwen en die spanning... die duidelijk merkbaar is bij deze twee speelsters. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Het is 5-5 in de derde set. De nieuwe Franse premier, de socialist Jean-Marc Ayrault... hield vanmiddag zijn maiden speech... Ten eerste toespraak tot het parlement. toespraak kwam een dag na een alarmerend rapport van de Franse Rekenkamer... over de overheidsfinanciën in uh, Parijs. Correspondent Frank Renaud uh, volgde de speech. Ja, Frank, wat heeft uh, RO gezegd? Dat nou, was eigenlijk een soort ja, hoe je dat noemt, hè, tour d'horizon van de komende vijf jaar. Wat wil de nieuwe Franse regering gaan doen? Nou, het ging van het legaliseren van het homohuwelijk, begin volgend jaar... tot het geven van lokaal stemrecht aan immigranten. En het ging van de 60.000 banen die er in het onderwijs worden gecreëerd... tot de duizend banen per jaar die er voor politie en justitie komen. Dat was heel erg breed, dus het was een echte maiden speech. Een eerste overzicht van wat er komen gaat. Ja, is daar geen mooi Frans woord voor, voor maiden speech? Nee. Ja, <laughs> ja, goed, dat kan ja, natuurlijk. Dat daar hebben wij ook geen mooi Nederlands woord voor blijkbaar. Um, um, maar er was gisteren wel dat rapport he, over de Franse overheidsfinanciën. Zeker 40 miljard moet er worden bezuinigd. Um, dat, uh, dat klinkt uh, fors en urgent, ging het daar dan niet over. Nou, een groot deel van de toespraak van EGO ging natuurlijk over de bezuinigingen en over nieuwe belastingmaatregelen. Want plannen zijn er volop van deze regering. Er komt belasting op dividend, er komt vermogensbelasting, nieuwe belastingschalen voor de allerrijkste. Ook. Bedrijven, grote bedrijven krijgen meer lasten. Maar het opvallendste was eigenlijk dat EGO, wat hij zei over dat rapport van gisteren van de rekenkamer, hij zei: we wisten al dat de economische groei ging tegenvallen. We wisten al dat er bezuinigd moest worden. Dat hebben we ingecalculeerd. Je revendik... Le sérieux et la responsabilité budgétaire, je veux la réforme fiscale, je veux la justice fiscale, j'appelle à l'éport national, mais je refuse l'austérité. Maar nou, we weten hoe belangrijk de bezuinigingen zijn. We moeten ons met z'n allen inspannen, zei premier Eiro. Maar ik weiger Frankrijk op water en brood te zetten, waren zijn woorden. En dat is heel opmerkelijk, want die rekenkamer... die zei maandag juist dat er veel meer bezuinigingen nodig zijn... dan wat de regering voorstelt. Maar Ero heeft duidelijk gemaakt dat die bezuinigingen er dus niet komen. Nee, maar uh, slagen de Fransen er dan wel in... om het uh, begrotingstekort terug te dringen hè, naar, naar 3% volgend jaar? En zelfs naar 0 in, in, in 2017, zoals er is beloofd. Nou ja, de regering zelf zegt van wel. Ja, hoewel die Rekenkamer zegt dat er miljarden extra nodig zijn, premier Eero herhaalde vanmiddag nog eens dat de overheid zijn uitgaven enorm aan banden gaat leggen en dat de rijke en grote bedrijven dat die meer moeten gaan betalen. Les classes populaires et les classes moyennes seront épargnées puisque seront. Eh oui. S'il vous plaît. Nou, de lage inkomens en de middenklasse die blijven buiten schot, zei premier Ero. En volgens hem kan dat. Volgens hem kunnen die middenklasse en lage inkomens buiten schot blijven... en kan je tegelijkertijd het begrotingstekort terugdringen naar 3%... en later zelfs inderdaad 0%. De tijd zal het uitwijzen. Ach, de mede-speech dus van Jean-Marc Ero... de socialistische nieuwe premier van Frankrijk. Dankjewel, Frank Renoud. Ja, we gaan nog even terug naar uh, Marcelle Mesker op Wummelden. want het was uh, razendspannend. Ik ben benieuwd hoe het zich verder ontwikkeld is, bijna afgelopen. Nou ja, dat uh, zeiden we een uur geleden ook al. Het is uh, 6-5 voor uh, Angelique uh, Kerber. Die heeft zojuist uh, de service gebroken van uh, Sabine uh, Lissiki. Nou, zegt dat niet zoveel, want we hebben al in deze derde set, even tellen, een stuk of uh, zes uh, servicebreaks gehad. Nou, nu is het uh, de beurt aan Angelique uh, Kerber om te serveren voor de winst. Maar ja, uh, die is nogal bibberig op die belangrijke momenten. Uh, drie matchpoints dus al gehad. Uh, bij het laatste toernooi in Eastbourne, wat ze speelde, had ze in de finale vijf Matchpoints Die verspeelden ze allemaal. Dus ja, het is wel iets mentaals dat er uh, speelt. Maar eigenlijk de laatste twee games zie je er voor het eerst weer ja, een beetje glanzen. Want uh, het leek er weinig fiduzie meer in te hebben. En nu pas die, uh, na die laatste game zie je ook weer een vuistje. En uh, het geloof is weer terug. Nou, ze staat op 15-0. Kijk of ze dit punt uh, kan pakken. Jawel, een foutje met de backhand in het net van uh, Lissiki. En dan wordt het uh, 30-0. En is uh, ja, Kerber opnieuw nog maar twee puntjes verwijderd van de... Winst. Zo was er dus al één puntje van verwijderd. Het zegt allemaal niets. Want twee landgenoten tegen elkaar is altijd spannend. Hier komt die eerste service van Kerber. Die is goed. De back-end van Kerber. Back-end van Lissiki. Die speelt hard hoor. Harde slagen. Diep. Speelt veel risico. Ja. En die gaat ook in het net. Misschien een beetje te gehaast van uh, Sabine Lisicki, Want dan wordt het 40-0. En dan uh, ineens drie matchpoints. Maar nu drie achter elkaar. En dan zou je zeggen, dat kan bijna niet meer misgaan. Nou, laten we kijken of het Angelique Kerber lukt. Om voor deze carrière de halve finale op Wimbledon te bereiken. De service is goed. Naar de backhand van Lisicki, De forehand van Kerber. Beetje defensief. En dan komt ze in de problemen. Maar ze heeft hem nog terug. De forehand van Lisicki En die maakt hem weer glansrijk af. Dat deed ze in die tweede set ook. Het was niet zo dat... Uh, uh, Kerber uh, makkelijke ballen miste op matchpoint. Nee, het was vooral Lissiki die een tempo hoger ging spelen. Die risico nam, die Fabank speelde... en die matchpoints echt uh, heel goed wegpoetste. Nou, hier heeft ze er weer eentje te pakken. Het is nummer 4. Het is 40-15. Daar komt de service van Kerber. Die is goed, eerste service in. De voorhand van Kerbers is linkshandig. Altijd wel een voordeeltje. Goede cross, topspin. Redelijk safe. En die bal gaat dan eindelijk uit. En dan is het uh, toch Angelique Kerber. Die wint... Uh, in deze kwartfinale. Ze wint het met 7-5 in de derde set... van haar landgenote Sabine Lisicki. Die zal ja, vanaf haar zevende jaar kent. Samen zijn ze opgegroeid in de junioren. En nu in de kwartfinale van Wimbledon tegenover elkaar. Maar het is Angelique Kerber die voor het eerst... de halve finale op Wimbledon haalt. Ja, en daarin uh, zal ze dan spelen tegen... of de Poolse Agnieszka Radwanska... of de Russin Maria Kirilenko. Die staan one set all. En die zijn voorlopig weer even van de baan af. Want ja, het hier in Engeland, hè. dat is altijd het probleem. Maar goed, Kerber dus in de halve finale. Ja, dan wordt de tijd om u uh, kennis te laten maken met onze gasten hier vanavond. Er zitten er de drie, er komt straks nog een vierde bij. Uh, laat ik beginnen bij de vrouw. in het gezelschap. Goedenavond, Nieke de Jong. Goedenavond. Schrijfster van het boek uh, Vrouw kijkt sport. En uh, columniste ook voor NRC Next. Uh. Mm -hmm. uh, wat heb je vanavond gedaan? Uh, ik moest voorlezen op een literaire avond in Amsterdam, uh, bij Kalf. En dan moest ik een paar columns voorlezen. Maar het was ontzettend warm en zweterig. En uh, ja, ik vind het toch altijd een beetje lastig voorlezen. Dan word ik altijd een beetje zenuwachtig. En dan... Voorlezen uit eigen werk dus? Ja, precies. En dan denk je altijd, oh, dit grapje valt vast wel en dan valt hij niet. Weet je. Nou ja, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Dus ik ben blij dat ik hier zit. Oh, was geslaagd? Ja, maar als je daarna dan nog moet gaan staan en moet gaan staan borrelen met mensen en zo... en een beetje gezellig doen, daar hou ik niet zo van. Nee. Ja. Mag ik even vragen aan meneer Butkus, hoor, dat ik onderbreek. Uw telefoon staat aan en stoort op de microfoon. Ik ga meteen uitzetten, sorry. Mm -hmm. ja, goed, uh, bij deze. Was je verhaal klaar met uh, ja. Hinko? Ja, dat uh, ja, Ik dat? ik moet even de telefoon uit. Nee, dan ga ik even naar meneer beurlaag <laughs> tot de telefoon uit is. Meneer Beurlaag, um, kort geleden is bekend geworden... dat uh, oud-topman van de KLM Jan de Soet... op 87 jaar geleden het in Warsenaar is overleden. Uh, goedenavond. Die moet u goed gekend hebben, kan ik me zo voorstellen. Ik heb hem heel goed gekend. Als luchtvaartje. hij is. heeft voor mij... Op mij vooral indruk gemaakt omdat hij vooral gericht was op de passagier. En daar heb je als, als krant toch ook de meeste belangstelling voor. Hij heeft Sergio Olandini, de langzittende KLM-president, opgevolgd. Zeer charismatische man. Vooral bezig met de groei van KLM, techniek, de vliegtuigen. Toen kwam Jan de Soet, maar voor enkele jaren, een jaar of drie. En hij was vooral een marketingman en richtte zich op het product en de passagier... Ik herinner me nog dat hij bij mijn jubileum ooit zei. Of en je dat maakte van de Telegraaf. Ja, uh, klopt. Ja. Uh, dat hij zei, hij zei toen, uh, dat maakte een grote indruk op mij. Meneer Beurlage zei hij: uh, ik, ik lees uw stukjes met dezelfde zorg waarmee u ze kennelijk hebt geschreven. Dat vond <laughs> ik leuk voor mezelf, maar het zei ook heel veel over de man. Ja, mooi vermoed. En, uh, ja, ik schrok er wel van, want het was redelijk onverwacht. En uh, eigenlijk voor mij totaal onverwacht wordt in de KLM ook nog... werd ook voor die dood... was er heel vaak over hem gesproken... en er werd als voorbeeld gesteld. Hij, hij kon voor een treffelijk speechje in binnen- en buitenland. Dat maakte altijd grote indruk. Dus ik denk dat we een, een groot luchtvaartman verloren hebben. Is er iets wat u nu nog terugziet in de KLM... waarvan u ziet van, nou, dat dat zijn invloed is geweest? De KLM is nu vooral gericht... Eh, eigenlijk na de periode de zoet... op allianties, op samenwerking, op overleven... En, en, en dat, dat is eigenlijk tot de dag van vandaag het geval. Er moet enorm bezuinigd worden, enkele miljarden in Air France KLM. En uh, dat is wat de discussie gaande houdt momenteel. Hm. De passagier wordt niet, uh, in, in, niet vergeten in de zin van... Uh, nou is het helemaal niks meer, maar ik denk toch dat in de periode de zoet... De, de scoop of de, de, de, de lens daar meer op gericht was dan nu het geval is. Ja, bijna 30 jaar heeft hij gewerkt bij, uh, ja. bij de KLM vanaf 1961 tot 1990 de hele tijd. Ah, uh, we hoorden hem al even. Hans Buutke is er ook, uh, operationeel directeur van uh, Fokker Stork. He. Even niet bereikbaar, overigens. <lacht> even niet, nee. um, um, um, uh, ja, de PvdA he, die wil met de motie de deelname van Nederland aan, aan uh, de ontwikkeling van de JSF, waar u ook al mee werkt, van tafel schuiven. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat het uh, uh, een nieuwe tegenslag is voor dat project. Heeft u nog wel zin in, in de JSF? Uh, overigens is de Partij van de Arbeid niet de enige partij die dat hey. wil. Ze dus vormen wel, dus wel de meerderheid. Ze dus ja, lijkt niet de meerderheid te tevormen, ja. maar uh, ja, Ik moet zeggen, mijn, het heeft onze agenda vandaag wel wat beheerst. We hebben, we hebben eigenlijk met verbazing gereageerd dat is een op een uh, ja, ja. Ver, verbazingwekkend uh, standpunt van een aantal partijen. Uh, wij zien eigenlijk, uh, het gaat, gaat over duizenden banen. Ik denk dat we daar zo meteen nog wel over komen te praten. Hmm. Uh, en wij begrijpen ook niet uh, als, uh, als Fokker, maar ook niet als Nederlandse luchtvaartindustrie... waarom er nu zeg maar, uit het project gestapt uh, moet worden. Uh, maar heeft worden. u er nog wel zin in? Nou ja, het is uh, het, uh, het verreweg het grootste luchtvaartprogramma... dat er uh, zeg maar de komende decennia gaat lopen. En als je daar vanuit een ondernemersperspectief naar kijkt... en uh, laat ik maar vooropstellen dat ik ondernemer ben... dan gaat het om een fantastisch programma. Mooie technologie met uh, duizenden banen voor de BV Nederland. zo zouden we uitermate zorgvuldig mee om moeten gaan. Ja, Dus u heeft er nog wel zin in? Absoluut. <lacht> Absoluut. Blues Brothers, everybody needs somebody to love. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Ja, iedere dag bellen we in Over de Grens met Nederlanders in het buitenland. Vandaag doen we dat met Olaf Koens in Moskou en Olivier van Bemen in Parijs. Ja, we beginnen bij jou, uh, Olaf. Uh, we laten dat premier met Vele vandaag een bezoek heeft gebracht... aan de eilandengroep De Kurillen. Wat is ja. dat voor bezoek? ja. Wat is zijn de gorillas eigenlijk? Oh, ja. ja, begin maar. Wat zijn de gorillas eigenlijk? Ja, de gorillas Dat is een hele kleine eilandenreeks. Uh, helemaal in het oosten van Rusland. Eigenlijk uh, vlakbij de kust van Japan. Ja, dat is ook precies het land uh, waar Rusland problemen mee heeft uh, over deze eilanden. Uh, uh, Japan heeft uh, deze eilanden uh, eigenlijk afgestaan uh, na de Tweede Wereldoorlog. Rusland heeft ze uh, in bezit. Ja, in Japan vonden we het daar een beetje moeilijk over. Die willen het eigenlijk altijd nog terug hebben. Nou, en om uh, aan te sterken dat het toch echt een Russisch grondgebied is. Dus met weven daar inderdaad al een aantal keer bezoek geweest. En vandaag dus weer. Je ja. moet je niet veel bij voorstellen. Het zijn echt een paar rotsblokken waar uh, ja, een paar huizen op staan. Maar meer is dat niet. Mm. En uh, wat uh, doet hij daar dan? Ja, uh, echt een, een, een typisch bezoek om een statement te maken. Uh, uh, ze hebben geloof ik een asfaltweg aangelegd, nu voor het eerst. Oh. Daar heeft hij overheen gereden. En ja, het belangrijkste wat met de altijd doet, hij heeft een aantal foto's gemaakt en die op Twitter gezet. En uh, uh, ja, daarmee moest de hele wereld weten dat de coroïden toch echt van Ruststand zijn. Ja, uh, maar er zal wel wat te halen zijn toch? bij, uh, bij, bij zo'n eilandengroepje, anders zou hij daar niet naartoe gaan. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, kijk, de Japanners willen dat graag terug hebben, vooral vanwege uh, de grote hoeveelheid vis die daar rond zijn. En dat niet alleen, ook diep onder de grond is er veel goud en zilver te vinden. Nou, dat interesseert de Japanners natuurlijk zeer, de Russen even goed. Daar gaat de strijd eigenlijk om, en natuurlijk niet als zo'n kaal mocht met het tegenwoordig ook een stukje asfalt. Nee, het is dus een, een twistappel tussen Rusland en Japan. Is dat nog een, een potentieel uh, gevaarlijk conflict of valt dat wel mee? Nou, het, het, het is vooral een diplomatiek-Como-conflict. Iedere keer als het, uh, als het over de Kurilen gaat, dan, uh, ja, dan moet de Japanse ambassadeur in Moskou ambassadeuren pakken. Uh, dan worden er over en weer wat, wat, wat, wat kwade woorden gewisseld. Maar toch een echt conflict zullen we daar niet, niet, niet over komen. Uh, het is duidelijk iets: uh, Kijk, de Japanners hebben die vijf, die het nu 45 uit handen gegeven. Het is nu een het ze willen het graag terug hebben. Ja. Uh, nou, die kans is gewoon heel klein. Uh, die Japaners tekenen uh, traditioneel protest aan. Maar uh, een conflict zal het, uh, zal het nooit worden. Zeg, en terwijl met VDF daar helemaal in het oosten op die eilandengroep is... worden de accijns even verhoogd in Rusland. Er uh, ja, was vast je... geen uh, verkiezingsbelofte van Poetin geweest. <laughs> ja, je voelt hem al aankomen. Zo dus gaat het eigenlijk altijd. Hè. Wanneer de verkiezingen aankomen, zoals zal het ook in Frankrijk gaan... Ja, vlak voor de verkiezingen dan gaan natuurlijk de accijns en de tarieven niet omhoog. Ja, als de verkiezingen helemaal achter de rug zijn, zoals in Rusland, Poetin is verkozen uh, in maart. Ja, twee maanden later, drie maanden later gaan die tarieven. Dus uh, ja, die moeten wel meegroeien. Het gaat niet alleen om, om de accijnzen, maar het gaat ook om het gras, water en het licht. Dan zijn dat voor ons, uh, voor onze begrippen zijn dat vrij kleine bedragen, maar ja, voor Russe salaris. Tikt dat behoorlijk aan? Ja, en als dan ook nog eens de prijs van alcohol. en de prijs van tabak omhoog gaat. dan gaan de Russen dat toch flink treffen, in het portemonnee. Ja, alle leuke dingen worden duurder. Is er al onvrede? Er is al helemaal onvrede tegen president Poetin, natuurlijk. Uh, en dat speelde zich vooral af in deze jaren onder de wat uh, welgestelde intellectuele Russen. Maar ja, nu met al deze tariefverhogingen zijn er heel veel mensen bang dat we uh, erachter komen dat eigenlijk de belofte Kutin niet werkt. Uh, en dat dat ook zal gebeuren in de, in, in, in, ja, in de dorpen of zeg maar in de, in de provinciesteden in Rusland. Dat mensen 20, dus uh, 30% meer moeten gaan betalen voor hun gas, water en licht om nog maar te zwijgen over de vodka-consumptie. Dus dat kan zeker voor Poetin nog wel behoorlijke consequenties hebben. Oké, okay, dankjewel. Olaf Koens, in Moskou. Even een vraag aan Arnold Burlage, uh, luchtvaartjournalist. Heel veel gezien van de wereld. Ooit op de koerillen geweest? Nee, ik dacht gelijk aan de gorilla's. Maar dat, dat, dat is iets anders natuurlijk. <lacht> nee. uh, zijn dat Red de oh. Ik bedoel de Gorilla's. Ja. Oh, oh, ik denk al, we hebben misschien oh, een eilandgroep ergens. Ik ben daar nooit geweest en ik vermoed maar zeer weinig mensen. Oh, oké, okay, goed. Uh, maar u, Parijs wel gezien, denk ik, hè? Vanuit dat de lucht ook. Lage, ja, ja, ja. ja, ja daar gaan we nu naartoe. Mooi bruggetje, Robert. Mm. Olivier van mm. Beemer, goedenavond. Goedenavond. Want in Frankrijk wordt vanaf volgend jaar het homohuwelijk ingevoerd. Mm. Uh, twaalfde land ter wereld... Beetje laat of valt dat wel mee? Ja, het is, het is wat aan de late kant inderdaad. Uh, Frankrijk is. Uh, Frankrijk ziet zichzelf graag als een heel progressief land. Maar in feite is het uh, is het juist ja, vaak juist heel conservatief. Het heeft een grote groep mensen die eigenlijk uh, tegen iedere vorm van verandering is. Het was bijvoorbeeld in uh, 1999 uh, was het al een heel gedoe om een uh, geregistreerd partnerschap. Uh, voor, uh, dat ook voor homo's zou gelden... om dat uh, door het parlement te krijgen. Toen had je bijvoorbeeld een, uh, een, een uh, minister van, uh, van Sarkozy later... die heet Christine Boutin. Die ging toen met de Bijbel het parlement in... wat al een soort van grote... Uh, ja, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet in Frankrijk. Toen heeft ze een vijf uur durend pleidooi gehouden... waarom uh, het homo-huwelijk de hele samenleving omver zou, uh, zou kegelen. Dus uh, ja, de, de, de, het verzet zit, uh, zit redelijk diep. Ja, nogal. Uh, maar nu gaat het dus wel... Door. Is dat een verkiezingsbelofte, wellicht? Ja, inderdaad. Uh, François Hollande uh, die heeft beloofd uh, om, om het homohuwelijk uh, eindelijk door te voeren. En dan is vandaag is er een soort algemene politieke verklaring geweest van de premier Jean-Marc Hérault. En die heeft bevestigd dat het uh, dat komend voorjaar het homohuwelijk er inderdaad zal komen. Ja, verwacht je nog veel verzet? Nou, de, de publieke opinie in Frankrijk is wel heel erg uh, geëvolueerd. Ten tijde van dat, uh, dat Pax, heet dat, dat, dat, het samenlevingscontract. Toen was echt nog een meerderheid van de Fransen was, uh, was tegen het homohuwelijk en tegen meer homorechten. Tegenwoordig is uh, volgens verschillende peilingen ongeveer 58 à 63 procent is zeg maar voor het homohuwelijk. Dus dat is, uh, dat is op zich een, een ruime meerderheid. Ja. Zeg, Hollande uh, deed het hartstikke goed. Gekozen, uh, behoorlijk populair. Maar ja, nu uh, economie. Natuurlijk niet zo goed, slechte groeicijfers, werkeloosheid. Uh, hoe, hoe staat u er nu voor qua populariteit? Ja, het was wel duidelijk in, die, uh, in die, die algemene politieke verklaring inderdaad... dat het land is nu een beetje in de band van de, van de bezuinigingen. En dat, uh, ja, in Frankrijk is bezuinigen eigenlijk een soort woord dat je niet mag gebruiken. Ze doen ook alles, politici doen alles... om er een beetje, om woorden als besparingen te gebruiken... en om het een beetje eufemistisch allemaal te brengen. Want bezuinigingen, dat past gewoon niet bij Frankrijk. Dat Frank en Fransen zijn meer van het grote gebaar... en dan moet ineens de hand op de knip en de broekriem aangetrokken worden. Dat, dat past allemaal niet bij dit land... Dus dat zal, er is een grote kans dat dat inderdaad ook wel een negatieve uitwerking uh, zal hebben op, op Hollande. Dan, uh, ja, dan gaat de straat een beetje morren en er wordt nu al in zijn eigen ministeries een beetje gemord. van wie dan wat moet bezuinigen. Dus dat, uh, ja, de, de witte broodsweken van Hollande die, uh, die lijken nu wel, uh, wel voorbij inderdaad. Goed. Goed, laten we bij. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Dat zover over Parijs. Uh, vanuit Sporttechnisch reden. Ja, dat is Maurits Hendricks. Ja, daar wouden, daar wouden we naartoe. Hè? Want uh, de 4x100 meter estafette ploeg mag toch naar de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC NSF besloot daartoe nadat de ploeg de gouden medaille behaalde op de Europese kampioenschappen afgelopen zondag. Op grond van de Olympische ranglijst was de ploeg niet gekwalificeerd. Maar er werd toch anders besloten. Technisch directeur en chef de mission Maurits Hendricks legt uit. Uh, vanuit sporttechnische uh, reden was het eigenlijk een makkelijke beslissing. Want het is een prestatie die uh, ja, dermate overtuigend is... beste tijd van landenteams uh, dit jaar. Uh, dus die doen echt mee om de, om de knikkers in, uh, in Londen. Dat stuk, daar kom je dan snel uit. Vervolgens moet je ook wel het kunnen afzetten en kunnen verklaren... Ten, ten opzichte van alle andere sporters en alle andere sporten in Nederland. Zondag aan het eind van de middag weer eens Europees kampioen. Nu is dit besluit genomen... Wat gebeurt er in die tussenliggende periode zeg maar, bij NOC en NSF? Ja, ik had zondag heel snel na de race contact met Peter Verlooy, technisch directeur van de Atletiek Unie. En uh, ja, toen was het natuurlijk al heel snel duidelijk... dat de prestatie er eentje is om serieus over na te denken... vanwege dat medaillepotentieel. Daarna moet je wel kijken dat je het kan uitleggen. We hebben niet voor niks uh, strenge procedures in Nederland. We hebben normen en limieten. En gelukkig uh, heb ik aan, helemaal aan de voorkant een clausule in de normen en limieten laten zetten. waar Die er eigenlijk op neerkwam. Uh, wat nou als uh, dat hele normen en limieten systeem niet uh, die sporters naar Londen krijgt die je eigenlijk wel in Londen wil hebben. Dat was toen bedacht vanuit stel dat er een wereldkampioen is die raakt geblesseerd. Uh, en kan niet dat prestaat die normen en limieten lopen op de momenten die afgesproken is. Dan kan het niet zo zijn dat zo'n sporter thuis moet blijven. Nou, ik had nooit gedacht dat dan een week voor de sluitingstijd... deze procedure lang zou komen. Maar omschrijf je het dan toch als een moeilijke beslissing? Ja, het is, het is, ik, ik vond het vanuit sporttechnische oogpunt geen moeilijke beslissing... omdat die prestatie echt voor zich spreekt. Maar je moet dan wel als NOC-NSF nadenken of je hem ook goed kan uitleggen. Nou, daar hebben we naar gekeken. Dat hebben we op drie punten onderbouwd. Allereerst het prestatieperspectief, spreekt voor zich. En vervolgens eh, kijken waarom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 Inmiddels, binnen. Ja, onze vierde gast vanavond, Michiel Breedveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nee, ik ja. wou zeggen goedemiddag. Nee, want <laughs> ja. dat ik jou de hele ochtend en middag al op Radio 1 heb Dat gehoord. ben je weer. Het ontzettend drukke dag achter de rug. Want uh, je bent de hele dag met de PVV binnen geweest. Fijn dat je er bent. Ja. Wat is je eerste verzuchting dan naar zo'n dag hectisch Den Haag? Nou, daar zat ik over te denken op weg hier naartoe. En ik dacht, er is toch een verschil tussen politieke verslaggeving en sportverslaggeving. Aan sportverslaggever sta je langs de lijn te kijken... maar ik heb toch de indruk dat je als politiek verslaggever... mee aan het rennen bent. En wat dat er gaat, moet ik eerlijk bekennen... dat uh, de heren en dames politici... nu in een eindspurt bezig zijn... die ik maar nauwelijks kan bijhouden. Ja. Iedereen staat in de hoogste versnelling. Uh, de belangen zijn natuurlijk groot. Al die partijen proberen elkaar de loeven af te steken. Um, ja, en dan dit soort zaken als uh, bij de PVV. Nou ja, we hebben natuurlijk GroenLinks gehad. Allerlei toestanden... Um, ja, een verzuchting af en toe is wel op zijn plek. Maar dit nou. is, uh, we gaan het zo natuurlijk uh, inhoudelijk over de zaak hebben. Maar dit zijn natuurlijk wel uh, de momenten waarop je als radioverslaggever... in Politiek Den Haag denkt, ja... Ja, dit, dit is het moment. Ja. En ja, dit, het ging ook heel bizar. Ik bedoel, ik, ik was al heel benieuwd hoe gaat Wilders uh, zijn plekje claimen in de politieke arena. En we hebben natuurlijk Super Zaterdag gehad en Wilders begon leuk van... Uh, Laat dit dan daverende dinsdag zijn. En kwam daar met zijn verhaal over uh, Europa. Wat natuurlijk niet een verrassing is. Maar zette dat weer extra aan. Want dit is eigenlijk een onafhankelijkheidsverklaring. En nou, hij had zijn hele verhaal gehouden. Dus ik trek me even terug in het zaaltje ernaast. Om uh, verslag te doen. Dus in overleg met een technicus quotejes te snijden. Eh. en Zo snel mogelijk die zender op. En ik was aan het vertellen over Geert Wilders en zijn verhaal. En uh, uh, laat een... Een, een, een stuk fragment instarten. En op dat moment komt uh, uh, Marcel Hernandez naar me toe, die daar samen met uh, Kortenhoeve, Wim Kortenhoeven al stond te wachten. En hij zei: Jij gaat niet weg met zijn vingerwijzen. Jij wil hierbij zijn. En toen werd het in Davenland. Wij gaan zo een verklaring he? uitgeven. Ja. En dan ga je natuurlijk meteen zitten puzzelen van wat is hier aan de hand. Ja. Dus ik kwam wat rommelig de, rommelig de zender weer op. van ja, we, we, er staan hier twee Kamerleden, die gaan zo een uh, verklaring uh, geven. Ja. Ja, en dan ga je natuurlijk heel snel schakelen... en dan, ja, dat moet iets zijn wat te maken heeft met kritiek op, op het uh, uh, verkiezingsprogramma. Ja, ja. ja of dit. Nou, zometeen uh, alles daarover uh, horen we van jou. Maar het is, uh, het is half negen, dus uh, we gaan naar de hoofdpunten van het nieuws... en uh, die heeft Mark Visser voor ons. De NAVO kan de troep in Afghanistan weer bevoorraden vanuit Pakistan. Islamabad heeft twee belangrijke aanvoerroutes vrijgegeven... De Pakistanse regering sloot de grensovergangen met Afghanistan in november... na een Amerikaanse luchtaanval in het grensgebied. Daarbij kwamen 24 Pakistanse militairen om. Omdat minister Clinton vandaag haar Kondiolanses heeft aangeboden... heeft Islamabad de grensovergangen weer geopend. In de Zwitserse Alpen zijn vijf Duitse bergbeklimmers bij een ongeluk omgekomen. Ze waren vanochtend begonnen aan de beklimming van een berg van meer dan 4000 meter. Toen de vijf weer wilde afdalen ging het mis. Door nog onbekende oorzaak maakten ze een val van honderden meters. De Amerikaanse tv-acteur Andy Griffith is overleden. In Nederland was hij vooral bekend als advocaat Benjamin Matlock... uit de gelijknamige serie die in de jaren 80 en 90 werd uitgezonden. Griffith maakte ook naam als country- en gospelzanger... en hij won ook een Grammy voor zijn muziek. In 2005 kreeg Griffith de Presidential Medal of Freedom van president Bush. Dat is de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers. Andy Griffith was 86 jaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Is vandaag de ondergang van de PVV begonnen? Wat deed Filemon vandaag in de Tour? En onze gasten zijn schrijfster Nienke de Jong, de luchtvaartspecialist Beurlaag... Fokker, operationeel manager Butker... en politiek verslaggever Michiel Breedveld. Ja, we horen hem net al even. Uh, mag ik even een balletje in het uh, midden gooien... wie van jullie denkt dat de ondergang van de PVV vandaag begonnen is? Nienke, mag ik bij jou beginnen? Nee, ik denk het niet, want dat denken we al heel lang. Volgens mij bij elke scheet die er fout gaat, daar denken we... nou, nou is het al afgelopen, maar... Uh, ja, ik denk dat er moet wilde zelf eerst de uh, handel in de ring gooien... willen zij uh, uitsterven. Ja, meneer Butker van Fokker? Ik weet het niet. Het is iedere keer onvoorspelbaar uh, wat er gebeurt, ook zo vandaag. Het rommelt in ieder geval flink, dat is, uh, dat is duidelijk. En ook uh, onvoorspelbaar wat de reactie is van de kiezer. Uh. Ja, absoluut. Denkt u dat? Ja. ja. Meneer beurlagen. Ik denk ook niet dat het afgelopen is. Ik, uh, ik vind ook dat er een beetje een luchtje aan zit... aan het vertrek van beide heren. Die... Uh, die hebben dat moment natuurlijk niet voor niets vandaag gekozen. Uh, ze zijn uiteindelijk een aantal jaren akkoord gegaan... met wel gekkere standpunten die Wilders heeft verkondigd. En nu uh, wordt het opeens geworpen op de ondemocratische situatie in de fractie. Die zal ook vast wel langer hebben geduurd. Want ik zie Wilders er nou niet voor aan dat hij... In de één dag als een blad aan een boom is veranderd. Ja, nou het ging met name ook om de standpunten hè, in het uh, verkiezingsprogramma waar ze zich. Uh... Ja, misschien voornamelijk over hun plaats op de lijst, dat weet ik niet. Maar... Ja, het waren, het waren twee mannen, Wim Kortenhoeven en Marcel Hernandez, die stapten er per direct uit tijdens uh, eigenlijk de presentatie van uh, het partijprogramma uh, van, de, van de PVV. En Michiel Breedveld, hij uh, al aangekondigd graag verslag geven van de NOS, die zat de hele dag middenin. Uh, Wilde zij dat hij totaal uh, dat hij helemaal van niets wist, dat hij geschrokken was. Denk jij dat ook? Nou, het is een totale overval geweest. Was, wat dat er gaat, is het moment natuurlijk heel pijnlijk uh, en ook tactisch wellicht gekozen. Uh, waardoor zij gedreven zijn, die twee. Uh, ja, die puzzel ben ik ook nog aan het leggen. Ja. Uh, kijk, wat we zien is een heleboel frustratie. Uh, teleurstelling, verbittering, uh, rancune ook. Uh, maar het is te veel om het af te doen als twee mensen die uh, hun gram halen... omdat ze dreigen, uh, want daar is eigenlijk niets over bekend... ze hebben er zelf ook niets over gezegd... die dreigen op een lage plek op die lijst uh, terecht te komen. Dus. Want Dat is de verklaring die Grit Wilders geeft. Ze zagen aankomen dat ze misschien niet op een lage plek kwamen en uit rancune. Er zijn wild om zich heen gaan slaan en zo probeert Wilders het weg te zetten. Maar ik denk dat dat makkelijk is. Terwijl hij overigens in hetzelfde interview zei dat nog helemaal niemand weet op welke plek die terechtkomt op die lijst. Nee, dat moet dan een gevoel zijn. Dat is natuurlijk ook wat minder geloofwaardig als je het zo wegzet, omdat wij van alle PVV'ers niet uh, een indicatie hebben gekregen... over nou, op welke plek, of hoog of laag, of dat daar al ruzies over waren. Dus in die zin speelde dat nog niet eens zo direct. En je zou misschien kunnen denken van een Hernandez... die natuurlijk die hele affaire gehad heeft met dat kopstootje... wat hij niet verteld had aan Wilders. en uh, nou ja, Dat hij misschien gevreesd heeft voor een lagere plek op de lijst... of misschien niet meer op de lijst zou kunnen komen... Uh, maar dat geldt dan weer niet voor Kortenhoeven... die uh, uiterst loyaal is geweest, uh, onbesproken. Uh, Onbekend toch? Uh, ja, voor de buitenstaander. Ja. In, in, de, in de Haagse Arena, zeg maar, is hij wel uh, bekend. Uh, hij heeft ook wel extreme standpunten geuit. Van, nou, er moesten maar bommen op Iran en uh, nou ja, dat soort dingen. Uh, ik vond dat ook wel typisch PVV. Uh, en hij verwijt nu Wilders uh, ja, met echt oprechte woede en frustratie dat er belachelijke standpunten ingenomen worden... en dat we nou ja, Nederland uit de VN zou moeten. En hij eerder uh, van... ja, maar dan kunnen we net zo goed Nederland opheffen... en mm. we doen dan helemaal niet meer mee. Mm. En uh, die, dat belachelijke, die belachelijke tax kan me best voorstellen dat je dat één keer roept... uit, uh, uit een soort... Uh, ja, om de aandacht te trekken. Maar nu vind je, vinden we dat serieus weer terug in het, uh, in het partijprogramma. Ja. En uh, nou ja, zoveel woede... Ja, maar welke kant, welke kant neigt het voor jou op? Neigt het naar uh, rancune? Of zit er ook wel iets in van ja, maar dit Nee, het is oprecht. Het geweten kan ik, dat kan ik echt niet, uh, niet rechtbreien voor mezelf. Nou, hoe weet jij dat het oprecht is? Ik bedoel. Het Wa moment... okay, wat, wat, wat neig je? Sorry, ik onderbreek maar de vraag. Maar wat waar neigt dat toe volgens jou? Nou, ik, ik vind het wel. Kijk, even los van de objectieve waarheid. hoe je er als, als buitenstaander naar zou kijken. denk ik dat zij het gevoel hebben dat zij gewoon oprecht uh, uh, teleurgesteld zijn in hoe het gegaan is. Maar, ja, of dat de werkelijkheid is. Want Wilders zet daar een totaal ander verhaal tegenover. Uh, op zijn eigen manier ingekleurd. En ja, ik kan geen van beide partijen ervan betichten dat ze liegen. Dus dan be bestaan die twee waarheden dus kennelijk naast elkaar. Ja. He, dus een, een fractie van ja-knikkers met mensen die bang zijn om iets te zeggen tegen Wilders. Dat is het beeld van Kortenhoeve en, uh, en Hernandez. En dat is ook het beeld wat, uh, wat Hero Brinkman heeft geschetst. En het beeld van, uh, van Geert Wilders die heeft gezegd... ja, maar ze hebben wel degelijk mee mogen praten. Eh, we hebben, uh, de standpunten zijn uh, allemaal besproken. Uh, hebben ze allemaal uh, hun inbreng mogen geven via Bosman, Martin Bosma... de schrijver van, de, uh, Bosma, van, de, van het, de schrijver van het uh, verkiezingsprogramma. Ja, waar, waar ligt die waarheid dan? En dan ligt, ligt het toch veel meer in de beleving van hoe dingen zijn gegaan. En daar hebben ieder toch hun eigen werkelijkheid gehad. Ja, meneer Bullach, ik ja. onderbrak u wat... Ja, wat, ik, de vraag. ik vind eigenlijk toch het moment veel meer doen denken aan een vijandige daad. En ook de argumenten die nu worden gehanteerd. Bijvoorbeeld, Wilders weet niet wie, wie Henk en Ingrid zijn en zo. Dat zijn toch argumenten die had je drie maanden geleden ook kunnen bedenken. En uh, precies het, de dag van de presentatie van het programma... Ik vind het allemaal niet ziek nou, overkomen. Ja, maar dat is toch ook wel een niet beetje. Uh, beelders bestrijden met zijn eigen. Uh, uh, uh, pff, middelen. middelen. Dank u. Want bedoel, die, dat is toch zelf ook de koning van uh, dingen. op precies het juiste moment plaatsen. zodat ze het meeste pijn doen bij de tegenstander. Dit is toch gewoon. Ja, maar dit met. zijn wel mensen die. Tot, tot, tot dusver enkele jaren. akkoord zijn gegaan met al die merkwaardige standpunten. Hm. Ja. En opeens geldt ja, het niet meer. Maar dan, dan, ja, ik snap wel dat je dan wacht op dit moment. Ja, ze hebben het op, ze hebben het op een, een, een zeer uh, ja, geraffineerde manier... mag je het eigenlijk al ja. noemen, gedaan. Ze zaten in nou, de wat zaal. Wat zij daar zelf over zeggen ja. is dat zij uh, nu, net als wij... pas het uiteindelijke verkiezingsprogramma onder ja. ogen kregen. Ja. Ja. Maar de manier waarop ze eruit zijn gestapt vandaag... Hè? dus dat ze, dat ze in de zaal zitten en via Twitter eigenlijk bekendmaken... Ja. Geert, we gaan bij je weg. En vervolgens we zijn uh, persconferentie... Overnemen uh, als, hij, als hij zijn ja. hielen heeft gelicht. Ja, ze hebben dus Daarna, ook een inhoudelijk motief, de, uh, want zij ja. zetten zich echt hevig tegen die nog eens een keer 600 miljoen op, uh, op defensie. Ja. En dat, dat kun je doen, maar dan moet je daar ook een verhaal bij hebben. En je kunt niet zomaar wat wegschrappen. Dan ja. 600 miljoen extra, zegt Hernandez, uh, is gewoon krijgsmachtsonderdelen schrappen. Ja, we, we, kunnen hem kunnen laten horen, we, we kunnen hem laten horen wat voor argumenten ze hebben. Want uh, je hebt uitgebreid uh, met ze gesproken. En de, de highlights van het gesprek van, geloof bijna 18 minuten. Want ja, uh, dus, ze hadden ruim de ja, tijd. Ze liepen dus leeg, ja. liep leeg. En uh, een groot gedeelte daarvan gaan we nu even beluisteren. We hebben vandaag, net als u, hebben wij het definitieve programma hebben wij, uh, zien verschijnen. Het was voor ons eigenlijk ook gewoon een verrassing wat het. Uh... Kijk, en, en nog steeds de financiële paragraaf zit hier niet bij. Dus daar kan ook nog een verrassing uitkomen. Geert Wilders zegt, ik heb daarover gesproken met u, uh, Marshall Hernandez. En hij heeft uiteindelijk zijn handtekening onder dit de programma gezet. Nou, ik heb helemaal nergens mijn handtekening onder gezet. Uh, als ik een, een handtekening gezet had, dan was dat voor de plek op de kieslijst geweest. Heeft u wel dat gesprek gehad? Jazeker, ja, we hebben allemaal in de fractie hebben we de ruimte gehad om uh, onze kanttekeningen te plaatsen. Uh, ik heb geroepen, omdat er in, de, in het programma stond dat eigenlijk de marine nagenoeg gehalveerd zou worden. Uh, van, ja, maar dat, dat kan helemaal niet. Kijk, aan de ene kant wil je piraterij bestrijden... en aan de andere kant heb je het, het middel om dat te doen, hef je eigenlijk gewoon praktisch op. Dat kan helemaal niet. En toen werd er gezegd van nou weet je wat we doen... Um, dat bedrag blijft staan, maar uh, we kunnen kijken hoe we dat gaan invullen. Dat werd gewoon gepimpampet met de krijgsmacht. Hoe kan het, uh, Wim Kortenhoeven dat het zo gaat? Nou ja, dit is uh, uh, de manier waarop uh, Geert Wilders met name opereert. Hij stelt mensen voortdurend voor complice. Dat heeft hij met de fractie ook altijd gedaan. Wij zijn daar een tijd uh, ja, uh, in meegesleept. Nu uh, uh, uh, hebben wij, ik heb ook kanttekeningen geplaatst bij dat verkiezingsprogramma, Onder andere over de internationale betrekkingen. Hè, dus een buitenlandparagraaf. Nou, ik heb toen tegen mezelf en tegen hem gezegd... als dat er niet uitgaat, die onzin... Dan stap ik eruit. Welke onzin? Nou, nou, onder andere dat de Verenigde Naties. dat wij daar geen, geen geld meer aangeven, geen contributie meer aangeven... zolang een andere groep landen. een groep andere landen daarin zit. Dan ga je dus feitelijk uit de VN. Dat kan niet. Dan moet, niet, niet, moet je niet beweren dat dat kan. Want dat kan niet. Dat soort rare dingen. krankzinnige dingen. De hoofddoekjesbelasting staat er weer in. Daar is Geert zelf keihard op afgerekend. Het is iets wat niet kan... en wat je ook niet zou moeten roep, willen roepen. We zijn een oud-regeringspartij... een gedoogconstructie... van 9 naar 24 zetels gegaan. En nu verwachten ze nog meer zetels. Dan moet je je ook verantwoordelijk gedragen. Niet van die onzin roepen. Volslagen onzin. Ik kan daar hartstikke boos om worden. Want het is ook onze reputatie die die daarmee voor de grabbel gooit. U heeft het in de persconferentie gehad over gewetensnood. Gaat het zo diep? Ja, dat gaat zeer diep. En dat geldt voor ons beiden. Het geeft ook gewetensnood... dat je dan één ding moet doen... Die dus irrationeel zijn, of die gewoon volslagen verkeerd zijn. Ik heb het voorval verteld van de F-16 inzet in Oeruz, of in, in Kunduz, Dat mij werd opgedragen door de fractie om te, te verdedigen dat Nederlandse F-16's geen vuursteun zouden mogen geven aan bondgenoten die onder vuur lagen. Dat is gewetenloos. Ik heb het gedaan, ik heb er hartstikke veel last van gehad. Heel veel slapeloze nachten. en Ik heb mezelf verweten... dat ik toen eigenlijk had moeten zeggen... jullie bekijken het maar met je rotzooi. Dat ga ik niet verkopen. Maar is dat de manier van politiek bedrijven... dat u een opdracht krijgt om iets te verkondigen waar u zelf niet achter staat? Ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb gepleit om mee te doen aan de EU-Atalanta-operatie-antipiraterij. Keiharde aanpak van piraten, ook op de kust er ook. Nou krijgen we die kans, maar alleen omdat het onder EU-vlag is roept Wilders van tevoren, moet dit nou in EU-verband? Ik vind dat helemaal niks, hoor. EU, daar wil ik niks mee te maken hebben. En dan begin je, zie je iedereen in die fractie, ja, ja, EU, He, Er hangt een vla blauwe vlag met sterretjes boven, dan doen we het maar niet. Mensen praten dus met Wilders mee, zijn ze dan bang of, of hebben ze geen idee? Nou, er zitten flink wat mensen in die geen risico lopen. Dat heeft u goed gezien. Die, en, en Wilders weet dat. En daarom anticipeert hij met het gedrag wat, wat Marcel net, net illustreert. En smoort daarmee de discussie? Nou, hij stuurt de discussie naar zijn, naar zijn richting. En, en er, is echt, er zijn maar weinig mensen die weerstand durven te bieden... aan Geert Wilders in die rol. Dat is het probleem. Ik natuurlijk zeer, zeker ook het moment... tijdens de persconferentie, zeg. Ik bedoel, veel gekker kan dat toch niet worden...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 Dus een fraaie dag is het uh, niet. Ja, Geert Wilders was dat als laatste. En Michiel Breedveld die, uh, viel van de ene verbazing in de andere vandaag. Uh, toen hij weer geslingerd werd uh, tussen al die, al die meningen en feiten. Je hoort hier ook de tegenstrijdigheden. Die zijn grote. Wilders zegt, ik heb het voorgelegd. Jongens, zeg het maar. Moeten we hier nog veranderingen aanbrengen? En niemand stak zijn vinger op. En de andere partij zegt, we hebben gezegd, dat moet veranderen. Maar er kon niks veranderd worden. Nou, ja, nou, wat mij uh, echt frappeert is dat... De, de totale verbijstering van Geert Wilders. En bedoel, er kunnen natuurlijk altijd dingen gebeuren... maar dit onderwerp is niet nieuw. Ik bedoel, Hero nee. uh, okay, ja. Brinkman schreeuwt het al jaren van de, van, van de hoogste toren. Dat er die democratisering in moet komen. De interne discussie in de partij. Dat Geert Wilders te veel op zijn eentje uh, opereert. Dan mag je niet verrast zijn uh, door deze twee mensen... Uh, die zomaar uit het niets uh, uh, de persconferentie. een uiterst gevoelig moment over, de, over de, uh, het verkiezingsprogramma gewoon kapen. Ja, op een moment kan je toch wel verrast over zijn, toch? Nou, op een moment misschien wel, maar ik heb de indruk dat Geert Wilders dit totaal niet zag aankomen. Ik bedoel, ik heb zelden politici gezien. Uh, die zo uh, op het moment zelf de grond onder hun vandaan zien slaan. Flabbergasted. Ja, ik bedoel, wij waren degene die hem confronteren met het feit dat achterin de zaal twee kamerleden zaten van hem... die straks een verklaring gingen geven. Heeft u enig idee wat ze gaan doen? Ik weet het niet. Hij trok bleek weg. Zijn telefoon stond uit waarschijnlijk. <laughs> ja, nee, maar niemand had wat in de gaten. Want ik bedoel, het is op zich niet zo gek... dat twee kamerleden komen, komen kijken bij de presentatie van een verkiezingsprogramma. Uh, ook voorlichters niet. Andere kamerleden die erbij waren... niemand had wat in de gaten. Uh. Zou hij nou nooit uh, praten met, met sommige Kamerleden? Dat hij die, die alleen maar uh, inzet uh, om te stemmen of, of om werkvormen uit te voeren. Maar zou hij zou nooit eens vragen: Goffie, het nog wel leuk hier? En, en uh, wat vind je eigenlijk van mij? Ja. Kijk, er is wel een gesprek geweest over defensie. De Marshall Hernandez zegt daar zelf over dat dat op Pim leek. Dus er was wel een gesprek. Uh, maar kennelijk hebben beide daar een totaal andere beleving van. Ja. En. Uh, ja, ik kan dat niet anders verklaren dan dat. Hè, want Hernandez en Kortenhoeven zeggen ook. Hè, mijn held is van zijn voetstuk gevallen. Dat is natuurlijk een gekke situatie. als je tegelijk zegt van ja, we moeten gelijkwaardig optreden. Dat kan niet samen. Nee. Je kunt niet met een held op gelijkwaardige voet samenwerken. Dus daar zit iets in verwachtingen, uh, in, in hè, de, de, de twee hemelbestormers. die de wereld wilden veranderen en dan nee. teleurgesteld raken in de politieke. Uh, gang van zaken van alle dag. En dan ja. vervolgens hun standpunten moeten inleveren bij Martin Bosma. Ja. Uh, en, en dat op die manier de discussie wordt gevoerd... en niet hun, ja, hun uh, grootste meeslepende gedachten kunnen delen met de grote leider. Misschien ja. dat daar iets in, in te verklaren is. En toch Geert Wilders, die wellicht toch wat geïsoleerd is. Want ja, zoals ik net zei, het blijft gek dat iemand zich zo laat verrassen. Ja, het was ooit een, een held voor die mensen. En blijkbaar, nu ze een inkijkje van binnenuit hebben gekregen... is die wat held af. We gaan straks uh, nog uitgebreid ook met jou over de PVV hebben. De PVV wil uh, uh, Nederland uit de Europese Unie. De partij van wil Wilders verwijst... bijna landen als Zwitserland en Noorwegen. Ze zijn geen, uh, geen lid van de EU en toch uh, gaat het er prima. Maar in het Europese parlement klinkt een heel ander verhaal. Niet-lid Noorwegen is wel degelijk met handen en voeten... gebonden aan de Europese regels. Wij vinden deze Europese Unie echt mislukt en we zien dat deze Europese Unie steeds meer Europa wil, steeds meer bevoegdheden van Nederland wil afpakken. Barry Matlener, Europarlementariër voor de PVV uit de EU. Hoe ziet die toekomst eruit? Zwitserland is misschien het beste voorbeeld om naar te kijken hoe Nederland ten opzichte van de Europese Unie zou kunnen opereren. Het is een goed voorbeeld. Er zijn ook andere landen trouwens die niet in de eurozone zitten die het heel goed doen. The way forward is actually to extend that area of, of stability. Stefan Fule is Eurocommissaris verantwoordelijk voor de EU-uitbreiding. Als het aan de Nederlandse PVV ligt, dan wordt de Europese Unie juist kleiner. What do you think of this Dutch party that wants to step out of the European Union? It is about the misplaced fear. Many people think that uh, it's because of the enlargement uh, that... Uh, uh, met de oproep om uit de Europese Unie te stappen... wordt mensen een misplaatst angstbeeld voorgespiegeld, zegt de eurocommissaris. De groter wordende Europese Unie, met landen die erbij kwamen en er nog bij komen... dat zou dan de oorzaak moeten zijn van de problemen in Nederland... Het is niet Europa, maar de globalisering die ons voor nieuwe uitdagingen stelt. The true reason is actually the effects of globalization. En een grotere Europese Unie gaat juist over hoe we als Europeanen gezamenlijk een sterkere positie kunnen innemen in de wereld. That's what the enlargement is. Voor Nederlandse politici die dus uit de Europese Unie willen stappen is bijvoorbeeld een land als Zwitserland of Noorwegen een model. Maar ik heb juist net altijd begrepen dat heel veel Zwitserse en Noorse Diplomaten hier ook in het Europese Parlement rondlopen, omdat ze wel degelijk zeg maar verplicht zijn aan allerlei wetten en regels van Europa te voldoen. And that's exactly the point. They realize more and more that they have actually no say in decision-making process. Dat is precies het punt. Die landen zijn wel degelijk gebonden aan allerlei Europese afspraken. Maar ze hebben geen enkele inspraak in hoe die regels en wetten tot stand komen. Dit houdt ik zei het Inge Tigersen, een diplomaat uit Noorwegen, u loopt hier ook rond in het Europees parlement, terwijl uw land geen lid is van de Europese Unie. Wat doet u hier? Ik probeer natuurlijk de Noorse belangen zo goed mogelijk te vertegen. U spreekt vrij goed Nederlands. U bent getrouwd met een Vlaamse, maar we doen het in het Nederlands en ja. maakt niet uit als u fout maakt. Oké. Okay. Wat in de EU gebeurt heel, heel belangrijk voor Noorwegen is, omdat wij uh, een deel van de Europese binnenmarkt is. Noorwegen geen lid, toch? Jullie moeten een hoop van die wetten ook uh, volgen. Man zegt Hoeveel van die 60 wetten gaan? of 70 misschien. 60 à 70 procent dus ja. gaat ook voor jullie op. Zoiets. Zo zo Misschien. Dan nou zou je toch zeggen, ja, lijkt mij een moeilijke positie... want uh, jullie zijn geen lid, dus jullie hebben geen inspraak. Anderen maken die wetten. Dat kan man zeggen, maar dat is ook noodzakelijk... omdat in, in de interne markt moet man de, het, dezelfde wetgeving hebben. En dus is dat de prijs dat wij moet daarvan moeten betalen. En dat zou waarschijnlijk ook niet anders zijn voor Nederland zolang als man nog altijd een deel van de interne macht zou zijn. Een verslag van correspondent Tijn Sade was dat vanuit Straatsburg. Viel in de wiel. Ja, contact met uh, Filemon. Filemon, goedenavond. Goedenavond, jongens. Heb je het gehoord van Maarten Chalingi? Nee, nog niet. Hij is gevallen. Dat had je misschien al gehoord. Hij heeft dat had ik gehoord. Zijn... Hij heeft zijn heup gebroken. Hij Jee, wordt uh, vandaag nog naar Amersfoort vervoerd om uh, geopereerd te worden. En later deze uitzending hopen we nog een reactie van de Raboploeg te krijgen. Dat is zonde. Die man die was zo vrolijk. Daar hebben we zulke leuke gesprekken mee gevoerd. Uh, überhaupt, de, de sfeer bij de Raboploeg is echt heel erg goed. Maar waar de sfeer nog het, echt het allerbeste is, dat valt echt op, jongens. Dat is bij de vakantiolei. Dat is elke dag... Uh, je, gaat, je gaat eerst naar het Village de daar drink je dan een kopje koffie. En dan verheug je je al dat de bus van vakantie komt, want die jongens die lijken wel op schoolreisje. Dus daar, ik, daar moet iets positiefs uitkomen, dat kan niet anders. Want Wout Pols, komt elke ochtend zijn bus bijna uitgeruppeld en die heeft gewoon echt zin om te fietsen. En dat uh, geldt ook voor Diewe Westra en Kenny van Hummel. is de enige die zich iets meer zorgen maakt. Maar uh, daar, daar gaat het uitkomen, dat weet ik zeker. Uh, ik heb vandaag, vandaag ook weer een interessante reportage gemaakt. En ik kwam vanochtend, tijdens de ochtendgymnastiek, kwam ik op het idee ervoor. Goed, de reportage van Fiedermond. Nou... Dit prachtige kasseistrookje kon ik niet laten liggen. Dus ik ben even op mijn fiets geklommen. Want wie Orgie zegt, de startplaats van vandaag... die denkt als wielerliefhebber meteen aan Parijs-Roubaix. En deze kasseistrook is de beuvry forêt à Orgie. En als ik hier zo overheen fiets, dan moet ik denken aan het wegdek. Want hoe belangrijk is een wegdek voor een renner? En wat is nou precies een goed en wat een slecht wegdek? Stop hoor. Radio maken en over stroken, Fietsen is een slechte combinatie. Zo, dit is beter. En als je het over het wegdek hebt, dan kom je maar bij één man uit... en dat is Liewe Westra. Want hij is vroeger zelf stratenmaker geweest. Eerst eens even vragen wat zijn favoriete wegdek is. Geef mij maar het, uh, ja, het gewone waar wij nu op staan, zeg maar. Dus, uh... dus echt het uh, gladde asfalt? Ja, het gladde asfalt. Een beetje, beetje ribbeliger, dus uh, dat je toch wat grip hebt, zeg maar. Dus, uh... dus niet dat zwarte echt, dat echt helemaal uh, glad is? Nee, nee, nee. Ik heb toch het liefst uh, dit, dit uh, iets ribbeliger, ja. Want je hebt ook een keer Parijs Roubaix gereden, hè? Hoe vond je dat? Ik heb gehoord, ontzettend ja. leuk. Uh, nee, nee. Ik vond er echt helemaal niks aan. Dus uh, als het goed is, kom ik daar ook niet weer, uh, nee. Waarom niet? Ja, nee, ik... Moet jou als straatmaker misschien wel aanspreken? Ja, nee, maar ik heb hem uh, dus gereden en ik heb echt uh, ja, bewijzen van uh, een jaar lang last van mijn zitvlak gehad. Dus uh, nee, dat doe ik niet meer. Ja, Parijs-Roubaix is dan misschien heel slecht voor je zitvlak. Straten maken lijkt me weer heel slecht voor je knieën. Of niet, Leeuwen? Ja, dat is een ding wat zeker is, ja. Heb je er nog wel eens last van? Dat je denkt van, ik had het beter nooit kunnen doen? Uh, de eerste paar jaar heb ik er echt heel veel last van gehad. He, omdat ik uh, toch vijf, zes jaar uh, niet heb gefietst. Uh, toen had ik echt heel veel, uh, in de eerste paar jaar echt veel last van mijn knieën. Maar uh, nu niet meer, gelukkig. Dus uh, afkloppen. Dus je raadt het wielrenners niet aan om het zelf in hun eigen tuin te doen? Uh, nou ja, als je het nooit hebt gedaan, kun je het beter niet doen, nee. Wat verwacht je qua wegdek vandaag van het uh, parcours? Ja, ik, ik denk dat het gewoon wel, uh, wel goed is. Alleen, uh, ja, het ziet er hier goed uit. Maar ze verwachten wat regen en zo. Dus ik denk dat het in de finale glad wordt. Maar uh, ja, gewoon verstand op nul en... Uh... Gaan met die banaan. In België waren de wegen best wel slecht, hè? België is slecht, ja. Ja, daar kan ik uh, weinig van uh, goed over zeggen over, die, over het wegdek. Ik zie uh, het publiek en de mensen en zo België om te koersen. Is gewoon super, maar het wegdek, uh, dat uh, ja. Dus wegdek technisch ben je blij dat je in Frankrijk zit? Zeker weten. Ja, En ik ben even bij het parcours gaan staan. Op uh, 104 uh, kilometer is het ongeveer bij het dorpje Kletie. En ja, Dit is volgens mij het wegdek wat Leeuwen helemaal perfect zou vinden. Het is inderdaad asfalt en je hoort het een beetje door de helikopters heen. Het is ruw. Er zitten wel wat van die zwarte gladde stukken in. Dat vindt hij niet zo prettig. En ook uh, witte strepen, maar die zijn er al wel bijna afgesleten. Dus als het goed is, fietst Leeuwen hier zo meteen lachend voorbij. Dit is echt zijn wegdek. En daar komen ze dan, de wielrenners. En zo klinkt het favoriete wegdek van Nieuwe Westra. En ook de schoolklas, die hier staat, is super blij met dit ruwe, grijze, prachtige asfalt. En gelukkig heb ik verderop ook nog een microfoontje liggen, zodat we het wegdek ook zonder schoolklas nog even kunnen horen. Ja, nu kan ik me voorstellen dat u lekker met het mooie weer in de tuinradio zit te luisteren. En misschien wilt u een nieuw terrasje aanleggen. Hier volgen de tips van ex-stratenmaker Liewe Westra. Het zandbed moet goed aangestaan worden. Dat is het allerbelangrijkste van het straatwerk. Ja, nou goed. Liewe Westra werd uiteindelijk 123ste. Op een achterstand van 7 minuten en 27 seconden. Maar goed, hij had wel over een lekker wegdek gereden. Dat dan weer wel. Graag tot zo, na 9.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 Dit is Radio 1.